Twee uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. In een discotheek in de Belgische plaats Heus de Zolder is een ongeluk gebeurd. Er zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de eerste berichten zouden er enkele gewonden zijn. Over de oorzaak is nog niets bekend. In eieren van dertien hobbyboeren rond Harlingen zit veel te veel dioxine. Dat meldt Nieuwsuur. De eieren worden niet verkocht in supermarkten... maar wel verspreid onder bewoners van de gemeente Harlingen...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 De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu gaat toch naar de begrafenis van zijn vriend Nelson Mandela. Eerder had hij gezegd dat hij niet zou komen omdat hij niet was uitgenodigd. Maar de Zuid-Afrikaanse regering sprak dat tegen en zei dat er een oplossing wordt gezocht. Dat is gelukt, Tutu's woordvoerder zegt dat de 82-jarige aartsbisschop de komende ochtend alsnog naar de Oostkaap vliegt. In de Gazastrook zijn zo'n 40.000 mensen gevlucht voor overstromingen. Het regent er al vier dagen. Veel huizen zijn beschadigd of weggevaagd. Honderden mensen zijn gewond geraakt. De Verenigde Naties hebben het noorden van Gaza uitgeroepen tot rampgebied. Veel huizen zijn alleen per boot bereikbaar. Op sommige plaatsen staat het water twee meter hoog. Nederlanders hebben vorig jaar opnieuw minder afval geproduceerd. Per persoon was het 518 kilo. Dat is 17 kilo minder dan in 2011, blijkt uit cijfers van het CBS. De hoeveelheid huisvuil daalt al sinds het begin van de economische crisis. Het weer, hier en daar regen of motregen. Het koelt af tot minimaal 4 graden. Aan de kust staat veel wind. Morgenmiddag wordt het droog en maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is radio 1. BNN. Een terras 1,5 miljoen. voor evacuatie is drie Lizzie Dierks. De wereld van BNN. Welkom bij het tweede uur alweer van de wereld van BNN. Het programma waarin ik verhalen verzamel van over de hele wereld. Dit weer vlieg ik naar China, Brazilië, Amerika en Bangladesh. Ik ga het allereerst hebben over melk. We zijn er dol op in Nederland. We drinken per persoon bijna 50 liter per jaar. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Houden ze daar van melk en missen de correspondenten het als de melk wat moeilijker te krijgen is daar? En we gaan het dit uur ook hebben over treinen. De nieuwe dienstregeling van de NS die is, nou ja, ik denk twee minuten geleden ingegaan. En dat leek mij nou een leuke gelegenheid om met de correspondenten te praten over treinen in hun land. Rijden die bijvoorbeeld een beetje op tijd? Ik ga dat bespreken onder andere met Wolt Bodewes in Brazilië. Wolt, goedenacht. Goedenavond, goedenacht. Ik heb het vorige uur met de correspondenten een lijstje gemaakt uh, van populaire Nederlanders. Wie is nou de allerpopulairste Nederlander op dit moment? En ik weet wel dat jij op dit moment in Brazilië zit. Maar hè, bedoel, je volgt ja. toch het nieuws in Nederland nog een beetje. Ik uh, ja. zou het leuk vinden als ik zo meteen weer bij je kom dat je een naam daaraan kan toevoegen. Dus daar kun je ja, okay, alvast... Ja, Oké, okay, dus een populaire Nederlander, de, hè? De, ja, wie jij denkt dat de populairste Nederlander is op dit moment. We ja, al, prima, ik, okay. zal, ik zal je even laten weten. dat vorige uur zijn op het lijstje gekomen... Willem-Alexander, Willem-Alexander en Maxima... Johan Kruijf en Robin van Persie. Prima. Dus uh, als je daar een naam aan toe te voegen hebt, dan hoor ik hem graag. Ik ga er heel hard over nadenken. Hey, even iets anders. Jij bent bezig met een reis naar Nederland te plannen, heb ja, ik gehoord. Klopt, ja, klopt, ja. Ik vertrek uh, overmorgen, maandag. Kom je voor de kerstdagen terug? Uh, dat was, uh, ja dat was eigenlijk de, de, de oorspronkelijke bedoeling en die, uh, dat gaat al nog steeds door alleen ik moet voor mijn werk ook een, uh, een werkvisum hebben ik ben hier eigenlijk nog stiekem op een uh, toeristenvisum aan het werk dat mag natuurlijk eigenlijk niet dus uh, dat Kom. werkvisum ga ik uh, woensdag ophalen op het uh, Braziliaanse consulaat in Rotterdam en dan uh, vlieg ik eindigzaam weer terug naar Brazilië met een werkvisum en dan mag je, dan je er in, in wat... ieder geval wat langer blijven weer uh, dan mag ik drie uh, maanden uh, blijven en dan, als het goed is, kan ik in januari of februari een werkvisum ophalen voor een jaar. En dat moet ik in uh, Buenos Aires, in Argentinië, ophalen. Nou, je kunt er zo'n nou. leuke vakanties aan vastplakken. <laughs> ja, nou ja, dat was net wel de bedoeling. Alleen, uh, ik merk nu alweer dat ik de, de vakantie zo aan het volplannen ben, dat <laughs> <voor een laughs> mij kom ik helemaal uitgeput in Brazilië terug. Ik moet naar <laughs> de tandarts, ik moet een nieuwe rijwijs aanvragen, nou, de werkvergunning dus. Uh, allemaal spullen meenemen die ik hier heb liggen en die ik eigenlijk niet meer nodig heb dus die, en die ik nog niet wil weggooien. Maar kun je niet, dus je kun je niet in Brazilië naar de tandarts? Nou, ja, dat kan ik wel. Alleen uh, ik ben, ben een beetje gehecht aan de tandartsen die ik in Nederland heb. <lacht> daar ben ik ongeveer twintig jaar lid uh, uh, nou, van niet, maar daar kom ik ongeveer twintig jaar. Maar Bolt, jij woont uh, toch al heel lang in het buitenland? Ja, dat klopt, ja. ja. Maar ik, uh, ongeveer één keer per jaar ben ik in Nederland... en dan, uh, dan ga ik altijd even bij mijn tanden op bezoek. Ja, zo komt die vakantie wel voor als je dit soort afspraken ja, blijft houden. Ja, inderdaad, ja. in Brazilië, we praten zo meteen verder. Tot zo. Ellen Petit in China, goedenacht. Hi, Hi. Ja, het, zit een, het maakt niet uit, het zit een klein beetje vertraging op de lijn geloof ik. Hey, eh, van jou hetzelfde verhaal als bij Bolt, wat ik zei. Hè, ik eh, probeer even een lijstje te maken van wat jullie nou vinden dat de populairste ja. Nederlanders zijn. Dus daar kun je alvast even over nadenken. Um, ja, ik googel mijn <laughs> Wat zei je? Ik googel mijn Je, google het, ja, je, ja, je googelt ik. je suf. Nou, <laughs> ik ben benieuwd wat dat oplevert. Um, iets anders, uh, de smokmeter was afgelopen week enorm hoog in China, hè? Ja, ja het was, uh, een paar weken geleden was het in het noorden van China zo. En afgelopen week in, uh, in Shanghai. En dan, gaat die, uh, ja, dan is het niet meer meetbaar. Dan gaat die, de 500 is het, het einde van de schaal, zeg maar. En dan gaat hij dan overheen, maar we weten niet met hoeveel. Want dat kunnen we niet, uh, niet meten. En even ter vergelijking: in Nederland is het standaard ongeveer 30. En 50 als je langs een drukke snelweg gaat staan. En bij jou is het dus hoger dan 500? Ja, Ja. ja. En maak je je daar zorgen over? Ja, ja nou eigenlijk ben ik wat dat betreft een beetje een struisvogel. Ja. Ja, ik ik leef het toch en ongezond is het toch wel. Maar ja, toen wel echt, je zag het gewoon. Je kon gewoon niet meer, niet meer ver kijken. Het was gewoon mistig. Ja. Nou, het was dus geen mist. Maar, maar dat is smol. En, Maar loop, ja, je, loop en, jij dan uh, ook met zo'n met zo, met zo mondkapje over straat? Ja, ja. En dat maakt het namelijk ook heel freaky. Je zegt net Apocalypse Now. Ja. Iedereen heeft dat en het lijkt wel of iedereen, ja, zich heel erg zorgen maakt Of of echt allemaal morgen doodgaan. Maar goed, het is uh, allemaal op spoed terechtkomen. Want de overheid heeft een, um, of een overheidskrant heeft een stuk geschreven over de voordelen van smok. We oh. dus zijn allemaal heel hartstikke blij, want er zijn eigenlijk alleen maar voordelen. Uh, en wat zijn de voordelen van smok? <laughs> nou, de Chinezen worden er blijer van en uh, slimmer. En het, het trekt de samenleving gelijk, hè? want zowel arm als rijk, iedereen heeft last van smok. Kijk, dat was wel blijer, slimmer, uh, gelijk. Um, ze worden er inventiever van nee, en dan he? was er nog zo'n kulreden. Ja. Ik vind het maar fascinerend. Dat is, het, dat is dus de reactie van de overheid. Die <lacht> je denkt van, oh, wat erg. Ja. En dan zeggen ze, nee, maar het is goed voor je, joh. Word je ja, hard van. Precies, nee, word je, word, je, word je slimmer van, dus van die smok. Ja. Nou, ik ben benieuwd. En appetit, we praten zo meteen verder. Oké, okay, tot zo. Karel Kaperi in Bangladesh, goeienacht. Hallo. Hallo. Hey, um, uh, voor jou dezelfde vraag. Je hebt het alweer een beetje meegekregen. Je kan, je kan even gaan nadenken over een, een naam die je kunt toevoegen aan mijn lijstje van populairste Nederlanders. Die, die, die ik denk dat ze in Nederland ja, populair zijn, Ja, precies, ja die, die, in mijn land ook. Nee, die in Nederland populair zijn. Dat kwam een beetje. Vorige uur hadden we het met uh, correspondenten over de populairste mensen in hun land. Maar ik zat er zelf, ja. toen ik dat voorbereidde, dat dus ik er heel erg over na te denken. Ja, maar wie zijn dat nou in Nederland? Ik vind het ook moeilijk om daar één naam bij te noemen. Dus daarom uh, wil ik graag van jullie wat okay. input. Ik heb nu al op de lijst staan, ik noemde ze net, uh, Willem-Alexander, Johan Cruijff, Robin van Persie en Maxima. Dus uh, als je er nog eentje aan toe te voegen hebt, dan uh, mag je er even over nadenken en dan uh, praten we er zo over verder. Um, oh, Iets anders, jij bent een modellencarrière begonnen in Bangladesh. Heb ik gehoord? Nou um, ja, ik werd meegegaan aan een uh, mooi uh, uh, filmshoot voor een reclame. En wat voor reclame is dat? Dat uh, was een uh, promofilm om uh, te adverteren voor Bangladesh als toeristische bestemming. Dus uh, dat, gaat, uh, dat gaan ze uh, over de wereld sturen via allemaal reisbureaus... zodat mensen denken, ja, Bangladesh, daar moet je naartoe als je eens een mooie reis wil maken. Want daar zie je die leuke jongen hier in de wildernis staan. <laughs> ja, precies. <laughs> maar wat voor dingen moest je doen... Uh, ja, dat was wel heel grappig. Dan, het, was, het is echt een beetje van die cheesy dingen. Dus uh, we waren, op een gegeven moment waren we in Cox's Bazaar, dat is een beetje het strandoord hier in Bangladesh. En toen hadden ze een zo zo'n mooi zo soort strandbed klaargemaakt en dan zegt de regisseur, nou Karel, ga maar zitten, en haal een keer diep adem en doe je ogen dicht en kijk uit naar deze prachtige zonsondergang. En dan filmt hij dat. Zijn die filmpjes al ergens te zien? Nee, nee, het wordt nog allemaal gemonteerd. En door de politieke onrust uh, is de rest van de shoot nu vertraagd. Uh, want we moeten ook nog naar drie andere locaties in het land. Dus uh, waarschijnlijk pas in januari uh, komt, het, uh, komt het af. En dan krijgen we ze vast wel even te zien hier. Absoluut. Karel Carperi in Bangladesh, tot zometeen. Dag. Lisette Pelikaan in New York. Jij bent uh, nieuw in het programma. Nieuwe aanbis, nieuwe correspondent voor de wereld van BNN. Dus uh, ja, wat, ja, wat doe jij precies in uh, New York? Nou, ik, ben, uh, ik ben er pas net, maar ik ben wel meteen aan de slag gegaan. Dus dat was wel lekker. Maar ik werk hier als journalist. En ik werk hier als producer van de uh, uh, correspondent van Nieuwsuur. Dat is Tom Klein. Oh, wat leuk. Ja, ja dat is wel leuk. Super spannend. Dan meteen hard aan de bak. Ja, maar ja. Maar zit je op dit moment niet midden in een sneeuwstorm? Het is hier wel heel koud inderdaad. En um, uh, het is natuurlijk weekend. Uh, en ik heb me heel even naar buiten gewaagd uh, vanmiddag. Maar uh, ik ben heel blij dat ik nu weer lekker gewoon binnen in mijn huisje zit. Tje. Nou, ik hoop, uh, hoop dat het hierbij blijft voor je. Hey, ik heb je ook nog een vraag aan jou. Ik had het net met andere correspondenten over. Um, nou, ik wil graag nog een naam van jou voor in het lijstje... van wie jij denkt dat de populairste Nederlander is. Heb je het verhaal oh, meegekregen? Ja. Ik heb het net al een beetje uh, meegeluisterd. Ik, ik zit er al flink over na te denken. Ik ja, best... dat ik wel een goede, goede optie heb bedacht. Oké, okay, nou dan hoor ik die zometeen graag van je. Ja. Lisette Pelikaan vanuit New York. Tot zometeen. Tot zo. Wil je trouwens zelf correspondent worden? Dat kan. Heel graag zelfs. We zoeken vooral nog mensen in Afrika en in India. Maar als je ergens anders in de wereld woont... ben je ook van harte welkom om mee te praten. Check dan dewereldvanfilemon.bnn.nl... want zo heet het de website nog. Of je kan een mailtje sturen naar dewereld.bnn.nl. MUZIEK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 Is full of sound It slips through a finger Now Rigby is that earth meets water Radio, Radio 1 Lizzie Dirks BNM de wereld van BNN. Ik wil jullie heel even laten luisteren naar een hele, heel bekend fragment. Ik denk wel uh, dat je dit misschien wel herkent. Ontdek de sprankelende frisheid van de nieuwe melkunie frismelk. Voel je fris als de nieuwe frismelk. Young als de nieuwe frismelk. Een tintelfrisse frisse zuiveldrank met vruchtensap. Met een wilde smaak van limoenen en appeldruif. Zo ziet u maar weer: alles goeie komt van melk in die koeien. Ziet u ziet helemaal fris. Volgens mij is dit een van de allerbekendste reclames uit Nederland... Hè, met Peer Mancini en zijn koeien. Ik ga het namelijk met de correspondenten hebben over melk. En de aanleiding daarvoor is dat uh, komende donderdag... Rusland een aantal, de melk van een aantal Nederlandse bedrijven gaat boycotten. Dat is weer een schepje op de nou, nogal wankelijke relatie... die we met dat land hebben op dit moment. Maar wij als Nederlanders vinden welk natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, gemiddeld drinken we zo'n 44 liter per jaar per persoon... Maar hoe belangrijk is melk in de rest van de wereld? En uh, kan je het eigenlijk overal zomaar krijgen? Wolter Bodewessen in Brazilië, goeienacht. Goeienacht, Lucie, hoi. Ja, Kun je melk zomaar overal krijgen in, Bra in Brazilië? Uh, je kunt het wel in supermarkten krijgen, maar het wordt wel verpakt. in. Uh, het is melk wat lang houdbaar blijft, dus in van die kartonnen pakken. Het is niet echt verse melk, En drinken... het is wel Maar drinken mensen het veel? De, de mensen drinken het niet veel, uh, is mijn indruk. Uh, ik denk het zelf ook niet veel, moet ik eerlijk bekennen. <laughs> uh, nee, ik, ik heb het idee dat, uh, uh, dat, dat hier melk echt een beetje voor kinderen wordt beschouwd. Of, of, uh, voor kinderen die moeten natuurlijk wel veel melk drinken, omdat ze nog in de groei zijn. Dat mm -hmm. is goed voor botten en zo. Voor de hele uh, fysieke ontwikkeling en uh, voor de mentale ontwikkeling. Maar uh, het, uh, op een gegeven moment uh, denken mensen wel dat, het, uh, dat, men, dat volwassenen geen melk hoeven te drinken. Ja, Maar die, die melk die ze drinken, dat is dan die, van die lange, lekker lang. Of ja, uh, lekker lang. Ja. Van die lang houdbare melk. Ja, van die lang houdbare melk. Ja. Ja. Er wordt er wordt wel heel veel cornflakes en over verkocht. Dus ik neem aan dat mensen daar ook voor als ontbijt wel nemen. Maar goed, er wordt ook heel veel melk van andere producten gebruikt. Er wordt melk bijvoorbeeld voorzichtig geëxporteerd. Uh -huh. Er wordt melkpoeder gemaakt. Uh, daarna, daarnaast worden uh, uh, ook in allerlei toetjes wordt er, uh, wordt er melk gebruikt. Je hebt hier uh, Wat door voor de, le de leidje uh, Door ze de leidje dat is een melkzoet heet het eigenlijk, een soort karamelpasta. En dat wordt in, uh, in toetjes gebruikt. In, in, in taarten, koekjes, bonbons. Is het lekker? Daar, uh, ja, ik vind het wel heel lekker. Ja, het is ontzettend zoet. Vandaar dat het ook een melkzoet heeft natuurlijk. Er <laughs> is een uh, enorme, uh, enorme lading suiker in. Ik vind het wel lekker, ja. Maar niet iedereen houdt ervan. Maar hoe maken ze dat dan, van melk? Uh, het, volgens mij is het een, uh, een combinatie van melk, suiker en uh, nog wat. Iets van vanille, geloof ik. En uh, dat, uh, dat brengen ze langzaam aan de kook. En dan krijg je op een gegeven moment een soort karamel. En uh, dat, uh, dat wordt er gebruikt voor allerlei, uh, ja, voor allerlei toetjes en uh, gebakjes. En dat soort dingen allemaal. Hm. Jij zei net, uh, ik drink zelf helemaal niet zoveel melk. Is dat omdat je dus in het buitenland woont? Of uh, wacht je dat in Nederland ook al? Nee, nee, dat heb ik ook nooit veel gedronken. Uh, wat ik wel uh, heel veel eet is yoghurt. Dat is eigenlijk ja, een soort uh, melk, uh, het melkbroertje. Het melkbroertje. En, uh, yoghurt, ja. ja, en dan wordt hier uh, yoghurt wordt hier alleen, uh, is, met allerlei vruchtensmaakjes overkocht. Dat is een ontzettend zoet. Er bijvoorbeeld mango-yoghurt, uh, frambozen-yoghurt, uh, aardbeien-yoghurt, dat soort dingen allemaal. Er uh, staat altijd een hele grote, uh, hele grote rij in de supermarkt, dus dat wordt wel veel gedronken. Maar dat is hele vloeibare yoghurt, dat is een soort uh, ja, echt van die drinkyoghurt. Ja, een beetje van die yoghurt, ja, dat mag ik allemaal niet zeggen. Maar goed, ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Ja. Maar ik voel me af, is er, hè, we, we, we, volgens mij associëren mensen in Brazilië en Nederland ook heel erg met melk? Ja, melk en kaas. Kaas wordt ook veel, veel, veel gekocht en veel gegeten. Maar ook uh, de, de, de, de bekende merken, de Nederlandse merken. Of dan de, de denk ik wel dat er een soort uh, licentie of zo wordt geproduceerd hier in Brazilië. Maar dat zat hij wel, uh, wel hoog aangeschreven, ja. Mm. En hebben de Brazilianen dus, ook een soort van eigen drankje? In, hè, zoals wij melk hebben, hebben de Brazilianen ook zo'n soort drankje? Uh, nou, dan gaat het meer richting de alcoholische drankjes. <laughs> ja, die <laughs> hebben wij ook. Neemt, dat dat is bier, maar... Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, volgens mij. Niet echt een, uh, een drankje wat. Uh, nou ja, wat we hebben trouwens uh, pas ready geprobeerd. Dat was wel erg lekker. Uh, we gingen naar een, een satellietstad van, uh, van Brazilië toe. En daar moest ik wat, uh, wat oude koffers kopen. Een satellietstad, en, dat wat is. Ik... Zo, sorry. Een satellietstad? Ja, dat is een. De, de, de Brazilia. Daar hebben we de stad Brazilia. Ja. En dan om de stad heen. Daar liggen allerlei uh, satellietsteden. Dat oh, zijn okay. een beetje de voorsteden van Brazilia. En daar wonen mensen. In Brazilia zelf wonen is heel erg duur. Dat is echt het Europese prijsniveau hier. En het Nederlands prijsniveau. En de satellietsteden. En de voorsteden dus. Die, die zijn het algemeen wat goedkoper. Dus daar reed ik met een, een collega van mij heen. Die daar woont. En we moesten op, wat koffers kopen. Voor wat uh, testen. Want ik werk voor een uh, Nederlands bedrijf. Hè, wat een. Mm. Ze zijn bezig met een bedrijfsverandering in het vliegveld van Brazilië. En dat moeten allemaal testen maken met oude koffers. En uh, de, op de terugweg kwam we langs een, uh, een tentje in, uh, aan de rand van de snelweg. En daar uh, dachten we van, kom, we gaan wat drinken. En daar hadden ze uh, suikerrietstengels. En die hadden ze dan door een uh, soort uh, ja, uh, mixer heen. Of hoe noem je dat? Een, uh, een verhaps, haspelaar. Verhapslaar, Hoe noem je dat? Kom komt ja. zelf niet eens uit. Ja, dat, gewoon een blender. Uh, ja, ja, ja. En een blender, ja. Ja, dat is het, ja. Heel veel woord, <laughs> <dat> sap, ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja. En dat sap wat eruit komt, dat, uh, dat kun je gewoon drinken, maar dat is echt ontzettend lekker. Suikers, dus, gauw, suikerwater. Ja, suikerrietsap. Ja. Ja. Ja, we gaan even een hele suikerrietsperrels in, En Dan krijg je een glas uh, suikerrietsap. Ontzettend lekker is dat. Zouden in ieder geval van zoet, die Brazilianen. Ja, dat sowieso, ja. Bijvoorbeeld ja. ja. Bodewes, ja. we praten zo meteen verder. Tot zo. En een petit in China, goedenacht nogmaals. Hoi Lizzie. Ben jij een beetje een melkdrinker? Ook niet zo heel erg. Ook al niet in Nederland hoor. Nee. Drinken ze in China wel melk? Ja, ze hebben het zeker. Uh, uh, Chinese melk en geïmporteerde melk. Ze hebben natuurlijk jaren geleden... zie je dat melamine schandaal geweest. Dat er mm -hmm. ook heel veel... Uh, of heel veel aantal baby's zijn overleden daaraan. Omdat ze die, die tot plastic in die melk hebben ja, gevonden. In een melkpoeder was dat hè? Ja, ja, melk, maar ook melkpoeder inderdaad. En, en daarom nu ook dat jullie nog steeds allemaal maar één uh, blik melkpoeder ja. uh, per keer mogen kopen Nederland. Precies. Allemaal onschuld. Ja, ik word ze inderdaad wel eens gevraagd of ik u even kijk of er bij mij in de buurt nog één in zo'n pak staat voor schoonzusjes of zo. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, nee, uh, uh, nog steeds uh, zijn ze bang uh, in China voor, dat, uh, voor, voor, de, voor, yeah, voor de melkpoeder die uit China zelf... Ja, er ja. Ja, dat, dat zijn hier heel veel voedselschandalen. Maar dat melamine scandal is het eerste wat het heeft aangezet tot... Uh, beetje bewustwording van lokale producten... en dat daar gewoon wel heel veel mis kan gaan. Dus dit is het gewoon in China. Je hebt regels, je hebt heel veel regels. Drie keer zoveel dat je dan Nederland hebt. Alleen de handhaving van die regels... Uh, ja, dat, dat komt meer op, op wie het meeste geld heeft. Dus dat betekent ook dat fabrieken, uh, voedselfabrieken... ook heus wel gecontroleerd worden. Mm -hmm. Alleen, ja, wie kijkt dat na? Maar let je dan zelf ook heel erg op wat je eet en wat je koopt daardoor? Ja, en nogmaals, net, net als met de lucht ben ik echt een struisvogel. Toe. Dus ik, uh, het valt er wel mee. Er is één merk water, wat ik liever niet meer koop... omdat dus ik heb gehoord dat daar um, echt wel geit in zit. Wat voor dingen zit er um, dan in? Ja, er zitten er heel, ja, heel hoge giftige stoffen in. Nader nog dan wat je van al die smok krijgt. Ja, inderdaad. <lacht> ik wil je geen ja, niks ja, aanpraten, hoor, verder. Maar. <lacht> nee, maar goed, ja, inderdaad. Nou, ik denk dat het zal mij geen leven beschoren zijn... Na, nou, ik als ik een keertje weg uit China, na tien of 15 jaar China, het zal het wel meevallen. Maar ja, goed, weet je, de, um, ja, het is met alles wat ik zal op een gegeven moment wel moeten eten. Ja. Um, ja, dus ja, met, met melk inderdaad ook. Het is, um, ze zijn er zelf ook voorzichtig mee. Dus ja, ik, ik, kijk, wel wat, ik kijk er wel uit wat ik koop, ja. Maar heb je bijvoorbeeld bepaalde keurmerken waardoor je weet, oké, okay, dit product is sowieso goed? Nee, dat heb, je, dat heb je niet. Het enige wat, uh, wat aan dat een beetje te verkrijgen is dat internationale supermarkten... die doen aan, uh, aan uh, biologie, biologische merken, dat kan je dan zien. Mm -hmm. um, maar goed, biologische merken die uit China komen, daar haal ik ook mijn schouders over op. En dan denk ik van ja, waarom zou dat anders geproduceerd zijn dan de boerderij van de buren? Weet je, dat, dat geloof ik hier allemaal niet zo. Het enige wat je, zou, wat je echt kan doen is impor importeren. Dus echt het geïmporteerde spul, maar ja, daar zit je ook echt wel aan de prijs. En dan uh, de, de, de, gewoon uit Nederland of vanuit uh, of nou, de rest van de wereld? En, nou, ook van de rest van de wereld. En eigenlijk in, uh, in China is melk uit, uh, uit Nieuw-Zeeland, melk en melkpoeder uit Nieuw-Zeeland, uh, heel bekend. Mer uh, Waarom? Uh, Nederland staat nog niet zo bekend als de melk. is dus echt meer Nieuw-Zeeland, ja. Nee, maar goed, die. Oké, okay, nou, opvallend. Ja. Nieuw-Zeeland is dat merk. Ja, omdat nee, we moesten even denken, omdat natuurlijk wel aan de ene kant al die melkpoederpakken dus in de schappen in Nederland weggaan, omdat ze weer naar China gaan. Maar uh, ken ik nou, eens, nou, Nederland ja. is ook wel populair. Maar um, ja, Nieuw-Zeelandse merken doen het beter, want dan kan je van die mooie. Mooie wijdse plaatjes met, met glooiende graslandschappen oh. en grazende koeien opplakken. Is dat het? En dat ziet er dan gezond uit? Ja, ja, ja Chinezen is alles voor het oog. Ja, nou ja, goed. Moeten we daar in Nederland toch ook wat beter over nadenken? Op de melkpoederpak, ja, zoiets pakken. Nou ja, goed. Aan ja. de andere kant ook weer niet, want dan uh, zijn er nog minder hier in de schappen. En een petit in China. We praten zo meteen nog even verder. Oké. De wereld van Filemon. In Japan, op het eiland Hokkaï, wordt door de lokale brouwerij bier uit melk gebrouwen. Dit bier heet bilk, als samentreksel van de Engelse woorden milk en beer. In India lopen de meeste koeien, ongeveer zo'n 38 miljoen stuks. In 27 Europese landen wordt door 24 miljoen koeien zo'n 133 miljoen ton melk geproduceerd. In Amerika leven ze de meeste melk. De gemiddelde melkkoep produceert per jaar 9330 kilo melk. Goedenacht, Karel Kajperi in Bangladesh. Hallo. Mis jij de melk uit Nederland in Bangladesh? Ja, heel erg. Heb je een vervanging daarvoor? Wat voor melk kun je in Bangladesh krijgen? Ja, in Bangladesh heb je van die, van die vieze langhoudbare melk. Ik weet nooit of dat gepasteuriseerd of juist gesteriliseerd is. Weet ik eigenlijk ook niet. twee die is niet te drinken en die heb je hier. <laughs> Goed, dus geen, geen melk meer bij je voor jou iedere ochtend. Nee, nee, dat had ik in Nederland dronk. Ik drink altijd melk, vind ik heerlijk. Maar ja, hier, uh, hier uh, helaas niet. Drinken de Bagale zelf wel melk? Uh, nou ja, daar zat ik ook over na te denken. Het is meer, melk is meer een ingrediënt dan een gerecht op zich. Uh, dus uh, er zijn veel. Uh, wij houden heel erg van zoete toetjes. De misti. En uh, daar, dat is wel vaak op basis van melk en rijst. En uh, ja, in alle, alle theesteentjes langs de weg doen ze ook uh, altijd melk. Melk in de thee. Maar dat is dan vaker. Um, ook melkpoeder of een soort, mm. ja, soort drapje geconcentreerd. En, en dat toetje, die missie, dat zei je net, dat is melk met rijst. Hoe, waar smaakt dat naar? Uh, ja, dat is heel lekker een soort, soort rijst, rijstpudding met uh, warme melk. En de, de rijst wordt zeg maar in de melk gekookt met lekker een beetje karbon, een beetje kaneel en, en heel veel suiker natuurlijk. Tja. Weet inderdaad, het klinkt een beetje als rijstebrei. Of hoe ja, heet het rijsprijspunning, ja, precies wat jij zegt. Ja. En, en hebben het zoals jij uh, traditioneel iedere ochtendje een glaasje melk drinkt in Nederland, hebben de bengalen daar ook iets uh, een alternatief voor? Um, nou, bengalen die zijn uh, niet zo uh, in eerste instantie niet zo van, van de melk überhaupt, maar uh, zijn of eten ze heel zoek en vet, s ochtends, uh, een of ander vies soep broodje. Of gewoon uh, wat ze eigenlijk elke dag, de hele dag eten. Is namelijk rijst met daal en misschien een stukje kip. Maar geniet geen, niet een... Niet, en wat drinken ze daar dan bij? Water. Water. Pani. Gewoon water. Geen melk ja, dus in Benadés. Ja. Karel Kaperi, dankjewel. We praten zo meteen verder. Okay. Lisette Pelikaan in New York, goedenacht nogmaals. Hoi. Drink jij s ochtends uh, een, net zoals Karel, een glas melk? Als je in Nederland bent? Nee, nee, eigenlijk niet. Maar ja, dat, uh, en hier ook niet. Maar het heeft niet per se met de melk te maken. Maar gewoon omdat ik, dat, omdat ik eigenlijk hiervan een kopje koffie heb, om gewoon een beetje wakker te worden. <laughs> het een hoeft het ander niet per se uit te sluiten, hè? Dat is zeker waar. Is zeker <laughs> waar. Maar uh, geen uh, glazen melk, ook hier niet voor mij. Dat uh. leek tot teleurstelling van de gigantische melkindustrie hier uh, in Amerika. Ja, want de Amerikanen houden wel van een glas melk in de ochtend. Nou ja, ja cereals zijn hier. Je krijgt wel uh, het ontbijt-item. Uh, dus daar gaat zeker melk bij. En uh, het is hier ook uh, heel normaal voor kinderen om bijvoorbeeld uh, schoolmelk te drinken, net zoals in Nederland. Mm -hmm. Dus dat, uh, de melkindustrie die, uh, heeft al een uh, flinke poot aan de grond in dit land. Uh, ja. en dus heb daar je... is ook nog wel een Heb je hem wel eens geproefd, die melk? Ik heb hem wel eens geproefd. Maar ik moet zeggen, ik uh, woon uh, in Brooklyn, in, uh, in New York. En uh, ik heb een paar van die super lekkere Ardy-huisgenoten. Ze <lacht> zijn natuurlijk allemaal heel veganistisch, vegetarisch en, en noem het maar op. <lacht> ja, ja. Dus wij hebben een hele koelkast vol met melk. Allemaal niet van de koel, maar wel van uh, amandelen, of van rijst, of van soja, of van hennep. Ja, uh, ja. De kookloot. We hebben echt alles uh, waar je uit kan kiezen. En welke is en, jouw uh, favoriet? Hennepkloot niet echt aanraden. Hennepmelk? Uh, de, amandel. de amandel. Ja, hennepmelk hebben wij. Ik weet ook niet zo hoe ze daar aan gekomen zijn, maar mijn huisvrouw die, die nuttigt ook helemaal geen, uh, geen kaas en melk en zo. Dus die is al helemaal plantaardig. En die uh, heeft het en ze heeft me laatst eens een lekker warme choco uh, gemaakt voor mij ermee. Maar ik, uh, nee. Maar smaakt het er dan aan. ook ik vind, het, smaakt het naar. Uh, naar wiet? Mm, nee, het smaakt gewoon niet heel erg naar een plant. Het smaakt gewoon echt naar een soort uitgeknippe blad. Yeah. Dus nee, ik zou niet zeggen van uh, ga er lekker een space brownie mee bakken, want uh, je merkt er verder echt helemaal niks van maar ja, het is wel uh, de keuze is hier uh, vrij vrij breed wat dat betreft. Ja, maar zo'n helpmelk, ja. ik kan me daar toch ook ziet, Dat is wel gewoon wit. Dat is wel gewoon wit. En het ziet ja. er wel uit als melk. Het ziet er gewoon uit als melk. Ja, nou, fascinerend. Maakt niet naar melk. Nee. Ja. <laughs> uh, je zei amandelmelk, sojamelk. Wat wat voor soorten zat er nog meer bij? Rijst. Hebben we rijstmelk. Um, en kokosmelk uh, en alle melk. Alle soorten melk. En dat doen ze... Nee, koeiemelk alleen. Doen ze dat dan wel bij een cereal ook? Uh, nee, mijn huisartje eet geen cereal. Maar dat zijn ze zomaar binnen. Ze uh, drinken eigenlijk gewoon zo. Of gewoon in thee of koffie. Of met je ook wel. Uh, dus dat voornamelijk. Maar hier zijn geen grote pakken cereal. Want iedereen is hier... Uh, in New York heb je natuurlijk wel wat meer dan in de rest van Amerika. Uh, dat iedereen heel erg oplet met gezond en mm -hmm. alles moet or or organisch zijn. En dat uh, je alles uh, goed voor je lichaam en dat soort dingen. Dus... En dat is cereal niet meer? Oké. Okay. Dat is cereal hoort daar niet meer bij. Nee, er zit natuurlijk veel, veel suiker in. Oh, ja. En dat is ook uh, schijnbaar een beetje het probleem met de melk hier in het algemeen. Want de melk is hier echt een stuk zoeter. Dat we in Nederland gewend zijn. En dat is niet zoals bij Kabel, dat het dan van die gepasteuriseerde melk is. Maar het schijnt dat er, als je hier een glaasje melk drinkt... dat je daar wel bijna zes kiloetjes suiker mee naar binnen giet. Zo. Dus dat is toch ook wel een stukje ongezonder... dan, uh, dan onze lekkere, goede, halfvolle melk in Nederland. Ja. Ja, ja, dan snap ik dat je inderdaad misschien... En is dat dan, doen ze dat dan ook bij die, uh, bij die amandelmelk en zo? Mm, nou, weet ik niet. Ik, ik hoop het niet. want ik je daar uh, dus nog wel uh, is een glas van hier in huis. Maar ik weet dat het er wel in koeienmelk zit. Omdat daar is nogal wel wat uh, ophef over geweest. Omdat de kinderen hier op school dus wel gewoon verplicht schoolmelk krijgen, zoals wij ook gewend zijn. Mm -hmm. En uh, dat uh, dat heel erg wordt gepresenteerd van gezond en uh, heel goed. En kinderen moeten goede en lekker melk drinken. Maar ondertussen... Uh, Zitten er, uh, er gewoon zes scheppers ja, suiker in. Met, ja, precies. Ja. Het dus ja. is allemaal wat minder mooi dan, uh, dan dat ze het uh, presenteren. Lisette Pelikaan vanuit New York, dankjewel. We praten zo meteen verder. Nee. Dit zijn de cardigans. Love, fool. Love Loveful, was volgens mij van die film Romeo en Julia... met Leonardo DiCaprio. Nou, volgens mij uit een grijs verleden alweer, als ik me zo kan herinneren. 95, 96, zoiets was het? Ik weet niet, gaan we even opzoeken. Radio, Radio 1. Lizzie Dirks. BNN, de wereld van BNN. We gaan even luisteren naar een komische koefnoemparodie parodie op de NS-reclame met Nick en Simon. De NS heeft natuurlijk een behoorlijk slechte reputatie. Vertragingen, blaadjes op de rails, stroomstoringen, botsingen... en er hoeft maar één sneeuwvlokje te vallen en de hele dienstregeling ligt eruit. Wij geven natuurlijk de schuld aan ProRail en die geeft de schuld weer aan ons. En toen kwam de NS op het lumineuze idee om hun commercials op te leuken... met een bekend duo. Hallo, wij zijn ik en Simon. En Simon. En wij zijn hier van de TV-af, te branden. Soms samen in één stoel als jurylid bij The Voice op RTL 4. Of op Nederland 1, 2 of 3 bij de Tros in uh, De Zomer Voorbij of Nick tegen Simon. Of eigenlijk alle andere Tros-programma's. En toen dachten wij bij onszelf, het is eigenlijk best zielig voor onze fans... dat ze ons tussen die programma's moeten missen. En toen kwam de NS bij ons voor een commercial. Ook omdat onze namen beginnen met een N en een S. Nee. Nee, ik ben Nick en jij bent Simon. Thomas. Dat weet toch niemand? Ja. Nick en Simon, de echte reclame is al grappig en deze parodie is al helemaal hilarisch. Ik ga het namelijk hebben over, ik liet hem horen, want we gaan het hebben over treinen. De dienstregel, nieuwe dienstregeling van de NS die is uh, nou, een half uurtje geleden ingegaan. En er komt binnenkort een tentoonstelling op Amsterdam Centraal van alle gevonden voorwerpen in treinen. Hoog tijd is om eens even te kijken hoe het zit met de treinen in de landen van de correspondenten. Rijden, zijn ze een beetje te spreken over de treinen? Rijden die treinen op tijd? Allemaal dat soort vragen. We gaan het voor je uitzoeken. Wold Bodewes in Brazilië. Goeienacht. Goeienacht, Lizzie. Hoi. Ja, ik dacht, we beginnen misschien even met een vergelijkend onderzoek. Ik heb uitgerekend, als je van Amsterdam naar Groningen gaat... enkele reis, dan kost dat... dat heb ik trouwens niet uitgerekend, dat heb ik gewoon opgezocht... maar dan kost dat 23,50 euro. Dat is ongeveer 200 kilometer. Um, weet jij hoe duur dat ongeveer in Brazilië is, zo'n afstand... Uh, nee, dat weet ik niet. Maar ik heb wel gelezen dat uh, de, er is een plan om een hoge snelheidslijn uh, te maken. tussen Sao Paulo en Rio. En dat zal ongeveer een reis van anderhalf uur zijn. Mm -hmm. Ik geloof iets van 520 kilometer of zo. 1,5 uh, anderhalf uur, zo. 1,5 anderhalf uur, ja. En de richtprijs is dan ongeveer 90 euro voor een enkeltje. 90 euro voor een enkeltje. Ja, maar dan doe ja, je wel fijn. Ja, oké. Okay. Maar goed, dan zit je wel, je wel in zo'n supersonische aangaan, snelle trein. Maar vind ik vind het wel prijzig, ja. hoor. Dat is wel prijzig, ja. ja. Maar goed, ja, het is zo goedkoper dan, uh, dan vliegen. Hè? Want de Brazilianen die vliegen hier overal heen. Ja. En uh, dat, is, dat is al vrij duur. Uh, nationale vluchten, binnenlandse vluchten Dat is echt, uh, ik vind het behoorlijk duur. Nou, hoeveel betaal je dan voor een vlucht van een uur, ongeveer? Nou, ik denk uh, een eurotje of uh, heen en terug. Uh, 200 euro of zo. Ja. Dus uiteindelijk als je, hè, bedoel als je, nou goed, maar dat als je de enkel, als je de heen en terug gaat met die nieuwe treinen, ben je ook bijna 200 euro kwijt. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, je, je wint wel een hele tijd natuurlijk. Met, uh, je hoeft niet een uur van tevoren op het vliegveld te zijn. Je hoeft niet helemaal naar het vliegveld te reizen. Dat vind ik allemaal. Tja. Maar goed, aan de andere kant, het is ook maar een plan. Want uh, de, de, de, dat project heeft al zoveel zo vertragingen uh, opgelopen. Volgens mij bestaat het plan al sinds 2005. En uh, de eerste spoor, uh, spoorbiels zijn we niet gelegd. Dus uh, volgens mij willen ze het nou voor de Olympische Spelen van 2016 af hebben. Oké, okay, nou dan wordt ja, dat wordt nog een is leuk... Een Word... jaans. dat is allemaal, uh, ja, termijn planning. Precies, en er moet nog, uh, moeten ook nog een heleboel andere dingen worden gebouwd daar in Brazilië, Ja, Dat uh, voetbalstadions ja, ja, ja. Ja, en zo. Ja, ja dat moet ja. allemaal nog gebeuren. Ja. Ja. <laughs> Reis jij zelf veel met de trein in Brazilië? Nee, heb ik helemaal niet. <laughs> Ik, uh, ik weet dat er een, uh, nou, er is een metro, die stopt uh, vaak bij mijn huis. En die, gaat, uh, die verbindt uh, Brasilia met een uh, voorstad, Teguantinga. En uh, daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Omdat uh, zeker in een spitsuur is het, uh, is het bijna onmogelijk om de stad binnen te komen. Of de uh, uh, ochtends en s'avonds om de stad uit te rijden. Dus heel veel mensen maken dan gebruik van, uh, van de metro. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook een soort trein. En uh, nee, verder, ja, dat ligt wel, heel veel, dat ligt wel een aardige hoop, uh, aardige, uh, aardige kilometers rails in Brazilië. Maar dat wordt voornamelijk voor uh, vrachtvervoer uh, gebruikt. Voor containers, dat zijn dingen allemaal. Dus eigenlijk wordt de trein niet zo veel gebruikt als in Nederland? Nee, nee, nee, nee. Ik weet ook helemaal niet of uh, Brazilië eigenlijk wel een station heeft... buiten de, uh, buiten de metro, volgens mij niet. Uh, is ook eigenlijk gewoon een ja. beetje te groot ervoor, hè? Ja, het is gewoon enorm, land. kijk, ja. uh, mensen die... Uh, die doen alles op met het vliegtuig of met, uh, met busvervoer. Het is natuurlijk een enorme investering. Hè? Als je echt moet gaan investeren in personenvervoer per trein. Nou uh -huh. ja, goed, de rails ligt er natuurlijk al. Maar goed, sommige, sommige steden, voor Brazilia. Volgens mij heeft het helemaal geen station. Volgens mij heeft het helemaal geen railverbinding. Als je, als je Brazilië moet gaan verbinden met uh, Sao Paulo of met Rio de Janeiro. Ja, dat zijn echt uh, miljoenen en miljoenen en miljoenen euro's. En ik kan me voorstellen dat daar uh, de niet echt op zit te wachten. Dus denk maar, uh, laat mensen maar lekker per vliegtuig reizen. Of ja. met, met een lange afstandsbus. Precies. Ja. ja. Kan dat is logisch. Ja. ja, eigenlijk wel hè. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk <laughs> heel logisch. Hé, hey, ik wil nog heel even terugkomen op iets waar we het aan het begin van de uitzending over gehad. Ik had je gevraagd of je even wil nadenken over welke naam jij op ons lijstje van meest populaire Nederlanders wilde zetten. Ja. Ik, ik zat eigenlijk te twijfelen tussen, tussen twee, uh, tussen twee uh, mensen. Uh, uh. Meneer Heineken. Ja? Yeah. Ah. Maar mensen weten niet dat dat een. dat de achternaam. Uh, dat, dat achternaam is van uh, familie Heineken. Van uh, het Dienerk. Ja. Uh, maar dan bedoel je Freddy en, uh, Heineken. Ja, Freddy Heineken. Yeah. Ja, ja, Maar. Uh, van. Uh, omdat mensen nog niet weten wat echt een achternaam is. Dat is van de een goede tweede in dat uh. opzicht. is Marco van Basten. Marco van Basten, toch in de voetbalhoek. Ja, ja. ja is... inderdaad. Ja. En Want... mensen vragen wel te af waarom Nederlanders altijd de naam uh, Van. Waarom ze altijd Van heeten. Dus van Basten, van Persie, mm -hmm. uh, van Gaal. Ze denken dat dat de voornaam is. Ja, nou, ze, ze vragen zich altijd af. Ik zeg van, ja, dat betekent gewoon uh, ja Van. Ja. <laughs> nou, goed verhaal. Ja. <laughs> ja. ja, ja Volt Bodewes ja, <laughs> Bode in Brazilië. Dank je wel voor je bijdrage vannacht. Tot volgende keer. Tot de volgende keer. Ellen Petit in China. Hi Lizzie. Ga jij wel eens met de trein? Ja, heel veel. Ik moest een beetje lachen om het verhaal over dat Brazilië zo groot is. Ja. Uh, en dat er daarom geen uh, besprek spoornetwerk. Ik denk dat China nog wel een beetje groter is. En de... daar, uh, daar kan je alles met de trein. Zetten. Oh echt? Werkt. Geniaal. Ja. Want hoe, hoe, ziet ja. De, hoe zien de treinen in China eruit? Nou, best prima. Uh, je hebt natuurlijk een beetje niveauverschil... maar ze zijn langzaam maar zeker aan het beginnen om nu echt uh, ook alles op van die high speed... van die hoge snelheidsterreinen te maken. En uh, om je een voorbeeld te geven van Shanghai naar Beijing... dat is ik 2000 kilometer of zo. dan kan je nu in vijf uur. In vijf uur? Ja, en dat kost je 60 euro enkeltje, dus 120 euro retour. En dan, uh, en dan ja, dat is trouwens wel ongeveer... Uh, wat de goedkoopste uh, vliegtickets ook kosten. Ja. Dat moet natuurlijk, hè, want anders, als je, als je met die trein gaat werken... en je maakt het veel goedkoper, dan, dan prijs je het luchtverkeer de markt uit. Mm -hmm. um, dus het maakt qua prijs... ja, je kan af en toe het goedkoper, soms is het hetzelfde. Maar wat Walt ook al zei, je, het is gewoon uh, minder, minder gedoe. Je hoeft, niet, je hoeft niet een uur eerder of twee uur eerder op het vliegveld te zijn. Je, hoeft, uh, je moet wel een, een bagage check, maar mm -hmm. die is heel minimaal vergeleken met... Uh, bij een luchthaven, dus ideaal. En ja. zijn die treinen een beetje relaxed? Ja, je, hebt, je kan verschillende klassen kopen, zeg maar. Je hebt, in, in oude treinen heb je dan de hard seats. Ja, dat zijn ja, letterlijk harde stoelen en, en dat is goedkoop, dus daar zit ook uh, ja, de, de wat meer rurale Chinees, laat ik het zo zeggen. Um, en dan heb je software. Dat zeg je heel. Ja, je een, mooi hè? Ja, ja, de, ja, de, de, rurale Chinees, ja. Okay. de rurale Chinees. Houden we erin. Um, <laughs> en dan heb je soft seat. En dan gaat het naar, uh, naar de eerste klas en business class. Zoiets. Ja, die business class coupés, dat zijn. Ja, dan, dan zit je maar met negen mensen in een luxe stoel. En wordt er champagne geserveerd. Oh, serieus? In de soft... Champagne? Ja, ja, maar ook in de soft ja. Zit dat dan bij de prijs ja, het... in? Ja, dan ja, die soft Dat is wel, wel aan de prijs hoor. Maar um, zo'n soft seat klas, wat ik meestal gewoon reis. Um, ja, als ik al meer dan, dan ja, 100 RMB's, dat, dat is 11 euro, 12 euro inmiddels. Mm -hmm. Als ik meer dan 100 RMB's heb voor een treinkaartje, dan ben ik al ver weg aan het reizen. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk... duur dan ook. Nee, nee, en dan hebben we het echt over een paar honderd kilometer verderop. Ja, en als je dan in trein zit, bedoel, zijn er dan ook heb je ook zo'n soort rail tender, hè, zoals je in Nederland vroeger hebt, die met zo'n karretje dat eten langsbrengt? Ja, ja, met die verschil dat we natuurlijk wel in China zitten. Dus waar die heel tender in Nederland koffie tegenvulde koeken deed. Mm -hmm. Toen ze hier nou ja, thee, cola en, uh, en, en uh, pittige kippenpoten, zoiets. <lacht> uh, dus wel, het assortiment is een beetje aangepast op de lokale smaak. Maar ja, dan worden inderdaad rijden daar uh, van die karretjes op en neer. En uh, zoals met uh, overal, zoals overal het geval is in China, uh, kan je ook overal heet water vandaan halen. Dus op zo'n karretje staat ook altijd een heel assortiment aan, uh, aan noedels... Je wel, en je gewoon met die cupnoedels waar je dan warm water bij moet doen. Dan heb je ook een maaltijd. Ja, en ja, god weet je. En we zijn die treinen een beetje schoon eigenlijk. Ja, ja, dat valt echt heel erg mee. En de stations ook. Stations, uh, zeker, de wat nieuwere stations. Super veilig ook. Je mag ook. Uh, je, het werkt eigenlijk een beetje zoals op een vliegveld. Je koopt een kaartje vooraf op naam en paspoortnummer. Um, en uh, dan, ja, dan weet je dus hoe laat je gaat. En dan heb je een stoelnummer uh, aangewezen gekregen. En dan wacht je eigenlijk gewoon in de vertrekhal. Tot de poorten naar het perron open gaan. En dan moet je dan eens dus met je kaartje door zo'n poortje heen. En dan cijfers op de trein te, te wachten. Treinen rijden nou, in 99,9% op tijd. En uh, ja, het is echt ideaal. Ja, het klinkt echt fantastisch. Ja, Treinen het is echt, in China. Heel ideaal. Ja, het is echt heel ideaal. Ja. Als ik dan in Nederland... En dan, ik woon zelf in, of mijn ouders wonen in Limburg. En dat ik dan, dat ik van naar Nijmegen moet, dan moet ik ook nog eens met mijn OV-chipkaart. Ja. door twee verschillende spoorbedrijven in- en uitchecken. Nou, ik ben al zangerreinig als ik eraan denk. En dan denk ik van, oh, zal ik maar weer in China? Dat, daar hebben ze dat met de trein in ieder geval een stuk beter geregeld. Uh, dankjewel, je in ieder geval, voor het ja. verhaal. Ik wilde jou nog één ding vragen, Ellen: um, ja. de, de naam voor het lijstje van de meest populaire Nederlander. Ja, ik ga even, ik ga even met gesprek erin. Ik ga de enige Nederlander noemen die het Chinese nieuws heeft gehaald... dat is Gordon, dus die moet ook oh, lijken. lijst. Oh, serieus? <laughs> ja. ja, nou ja, dat kan ik me de enige Nederlander die het Chinese nieuws heeft gehaald. Daar kunnen we weer trots op ja. zijn. Daarom, dus dat hebben we dan mooi van elkaar. Dus die, ja, ik vind het wel dat hij op de lijst moet. Ellen Petit vanuit China, dank je wel. er tot snel. We gaan even luisteren naar wat feitjes over treinen. Waar is het grootste station in de wereld bijvoorbeeld? De wereld van Philemon. Het station in de Duitse stad Leipzig is het grootste treinstation van Europa. In Japan is het Nagoya Station qua oppervlakte het grootste station ter wereld. China bouwt het grootste station ter wereld. In Nederland hebben we 2800 kilometer aan spoorrails liggen in het land. In Frankrijk vind je het drukste station ter wereld, Gare du Nord in Parijs. Karel Kuiperi in Bangladesh. Goedenacht nogmaals. Hallo. En we hebben het over treinen. En dan uh, moet ik misschien even iets bekennen hier aan luisteraars. Uh, wij hebben samen namelijk in een trein gezeten in Bangladesh. Welke. Ja. Ik ken jou namelijk ook uh, buiten dit programma om. En ik ben bij jou langs geweest in Bangladesh. En toen hebben wij een te gekke treinreis gemaakt. Uh, nou uh, ja, vertel maar wat daar gebeurde. Ja, nou, het was wel mooi. Want de, de, de treinreis begint eigenlijk al als je op het station staat te wachten op de trein. We waren met z'n vieren we waren een groep blanke mensen. Nou ja, voor het weten staan er gewoon 30, 40 man in een cirkeltje om je heen naar te staren. Ja, het weet het en nog heel goed dat inderdaad. Was, ja, en dat was, was nog niet eens in de trein. En toen we eenmaal zaten, toen, nou ja, toen hield het niet op, hè? toen ging het maar door. Ja. <lacht> ja, dat was echt, uh, nou ja, ik heb me nog nooit zo bekeken gevoeld als tijdens die reis in ieder geval. Nee, want je hebt wel vaste, vaste zitplaatsen... dus er was wel gewoon één plek waar we moesten gaan zitten. En, maar dan zit je dus ook die hele reis die acht uur duurt... Uh, tegenover de, dezelfde mensen. En die zitten gewoon acht uur lang hier aan te staren. Echt non-stop. Ik kan het echt uh, ja. helemaal beamen. <laughs> non-stop aanstaren. Maar wat ik ook wel fascinerend vond, die treinen... wij hadden dan vaste zitplaatsen daar... Uh, ja. Maar uh, zeg maar, als die zitplaatsen zijn uitverkocht, is de trein nog niet vol. Nee, nee, nee precies. Want, uh, nou ja, ik zat even. Als je, als je een keer googelt op Tongi in Bangladesh, daar is een groot bedevaartsoord uh, voor moslims. En dan rond die tijd, dan gaan er treinen door het land. En dan, dan dus ik bedoel, je hebt de zitplaatsen, maar dan zijn ook alle staanplaatsen in de gang en uit. Alle ramen puilen ze uit en zitten ze op het dak. En de hele locomo locomotief is helemaal beplakt met mensen. En dan zitten het op één trein. Er zitten we wel echt meer duizenden mensen. We zitten gewoon op één trein. Ja, het is echt... Uh, zeg maar, zolang die niet omvalt, die trein, kan er nog meer bij. Nee, precies, precies. Ja, fascinerend is dat wel om te zien. Hey, en uh, ik weet maar ook wat ik me ook nog heel goed weet te herinneren van die reis. Is dat er dus, uh, weet je, op, die trein die stopt echt op ontzettend veel stations. En op ieder station ja. waar je langskomt, komt, uh, ik bedoel, wij hebben dan in Nederland die Railtender. Um, nou ja, je ja. moet mij vertellen wat ze in Bangladesh daarvoor hebben. Ja, we wisten het ook, want het was ook de eerste keer dat wij met de trein gingen toen jullie er waren. Dus we wisten ook niet wat we moesten verwachten. Dus we hadden allemaal chips meegenomen en water. Maar dat was niet nodig van elke stop, dan springen er gewoon uh, 10 of 20 jongetjes uh, de trein in uh, met bananen of uh, mannetjes met uh, snackjes die wel snel even door de trein lopen. Dus bij elke stop komt er lekker uh, komt er eten voorbij. En ook bij elke stop kwam er ook een blinde zanger binnen. Dat... Oh, ja, dat was ik vergeten, de blinde zanger. Ja, ja of een stuk of twee of zo. Ja, precies. Ja. Maar ze waren niet zo blind, want ze stopten extra lang bij ons. Ja, precies. we hadden heel goed door. Ja, ja het is, uh, ik, uh, we kunnen er nog eindeloos over doorpraten. Die treinreizen in Bangladesh. Ik, ik, ik vond het zelf echt fascinerend. Ook, uh, ja. Ja, volgens mij is het echt dé manier om het land te leren kennen in een treinreis. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat is heel erg mooi. Hey, we hadden het net even aan het begin van de uitzending... over de populairste Nederlander. Uh, ik heb ja. er een paar nieuwe mensen op het lijstje. Marco van Basten is al genoemd. Freddy Heineken is genoemd. Gordon staat erbij. Want Ellen zei, nou, dan noem ik maar de enige Nederlander... die in China het nieuws heeft gehaald. Ja. Uh, welke Nederlander zou jij eraan toevoegen? Ja, ik zat zelf ook uh, richting uh, Gordon of uh, Jokling. Want ja... Dat, volgens mij uh, zijn veel mensen daar wel fan van. Maar omdat ik zelf niet zo fan ben, zeg ik Matthijs van Nieuwkerk. Ah ja, goeie. Daar ja, stond inderdaad uh, een televisiepresentator, die hadden we er nog niet bij. Matthijs van Nieuwkerk nee. staat erbij. Karel Caperi en Barnares, dank je wel voor je bijdrage vannacht. Oh, Oké, okay. dag Lizzie. Lisette Pelikaan in New York, goeienacht nogmaals. Hi. Zit jij vaak ja. in de trein? Nee, nee, eigenlijk niet. Het is hier helemaal niet zo populair. Al wordt de trein, uh, de metro hier in New York ook wel de trein genoemd. Dus in dat opzicht zit ik dan wel weer in de trein. En is dat anders dan in Nederland? De gewone trein, ja. Um, de gewone trein is anders in, omdat het eigenlijk een beetje werkt zoals bij een vliegtuig. En dan niet zo zoals dat netwerk beschreven zoals in China, maar wel heel erg kwad prijzen. Dus op het moment dat je een kaartje wil kopen... dan moet je het echt maanden van tevoren doen. Anders betaal je ruim 200 dollar om gewoon met de trein te reizen. En 200 dollar? Kan dat ja, kan makkelijk. Zo. Ja, voor gewoon een normale stoel. Maar veel mensen gaan we ook gewoon met de auto. Je gaat eerder roadtrippen uh, van stad naar stad dan dat je in de trein gaat. Dus ik heb tot nu toe uh, alle steden waar wij naartoe zijn gegaan... Uh, dan huren gewoon een SUV... Het hier natuurlijk nu heel hard, dus dan moet je met wel een lekker groot bakbeest. En dan uh, gewoon snel en groepen gaan. Ja. gaan. Dus de treinen, uh, vooral nu natuurlijk ook met het ongeluk wat recent hier uh, gebeurt met die trein uit de bocht, is het is niet per se heel populair. Ja, merk je dat heel erg? Wat mensen daardoor minder met de metro... Want dat was een metro, hè, die uh, uit de bocht vloog twee weken geleden, was dat geloof ik? Nee, dat was wel echt een trein. Dat oh. was wel echt een trein. Um, maar... Uh, ja, de trein is sowieso niet echt heel populair. En was toen wel heel druk. Uh, omdat als je zo'n beetje tijd erbij bent, is het wel heel goedkoop. En de metro hier is natuurlijk altijd heel druk. Daar uh, ja, een ochtendcommute is daar dan wel lekker hetje met je. Uh, probeer je nog net zo je krantje te lezen. Maar ik moet zeggen dat ik uh, daar een hele slechte New Yorker ben. En uh, dat een beetje probeer te vermijden. Dus ik heb wel een fietsje aangeschaft uh, waarmee ik uh, door stad Stadtoer... Uh, ja, lekker gewoon die Hollandse gewoonte erin blijven houden. Precies, ja. precies. Al mag ik natuurlijk niet, uh, een Nederlandse fiets is hier niet echt heel hip. Dus je moet wel een lekkere one-year fixie-bike hebben, hoor. En wat voor een bike? En uh, zo'n fixie, dat is zo'n uh, supersnel fietsje, wat uh, maar één versnelling heeft. En wat je ze dus helemaal zelf in elkaar kan zetten. Dus nee. die hier alle Brooklynse hipsters rondtouren. Die mensen die uh, de amandelmelk en de hennepmelk drinken en zo. Precies, precies. <laughs> Jouw huisgenoten. Hey, ik had, ja. Dat was wel grappig. Ik had het dus net, uh, hey, we hadden Bolt in Brazilië overtreinen en uh, Ellen in uh, China overtreinen. En Bolt zei, ja, weet je, er ligt hier gewoon niet zo heel veel rails en dat is ook logisch, want dit land is zo ongelooflijk groot. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als in uh, Amerika, toch? Ja, je gaat natuurlijk veel sneller vliegen ja. uh, van plek naar plek. En uh, ik merk ook wel van, weet je, in Nederland. Uh, als je van uh, Amsterdam naar Maastricht moet rijden, dan poepoe, dan zit iedereen te klagen hoor, uh, drie uur in de auto uh, vet lang. Terwijl hier, uh, ja, rij ik voor werken, uh, rijden we makkelijk even tweeënhalf uur uh, naar een andere stad om uh, daar een interviewje te doen. Dus afstanden worden gewoon uh, ja een beetje heel relatief. En uh, daarom spring je ook inderdaad snel in de auto of snel in een vliegtuig. Even naar de andere kant van het land vliegen, is hier eigenlijk best wel normaal. Dus ja, en dan is een trein natuurlijk niet echt de snelste verbinding om te nemen. Nee. Ja, tenzij je dus zo van die fantastische verbindingen hebt als ze in China hebben. Dus een, uh, ja, waar ze 2000 dat, kilometer in dat, vijf dat uur ziek, leggen. Uh, ja, dat is een zieke eigen ben ik hier nog niet tegengekomen. Maar wie weet hoe ze dat uh, nog gaan ontwikkelen... Dan ja. denk ik dat de vliegtuig hier toch nog altijd wel populair blijft in de auto. Ja, ik vraag me inderdaad af of ze in Amerika de komende jaren heel erg gaan investeren... in het neerleggen van, van dat soort uh, supersonische rails en zo. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Geen er is genoeg geld natuurlijk voor auto's en vliegtickets en dat soort dingen. Dus, uh, maar... nee. Lisette Pelikaan, dankjewel voor je verhaal. Ik wilde je nog één ding vragen, namelijk over de... Uh, we hadden het aan het begin van de uitzending even over... wie zou jij nou toevoegen aan het lijstje van populairste Nederlanders? Uh, wie, ja. wie, wie zet je erop? Nou ja, ik, als ik zo erover nadenk het afgelopen jaar, en dan denk ik dat dit event toch wel echt uh, uh, op 1 januari is begonnen. En uh, als ik nadenk over de voorpagina van het AD van het afgelopen jaar, moet ik toch zeggen: Rafael en Sylvie van der Vaart. Ah. Ik denk dat die uh, hun stempel wel hebben te weten te drukken op 2013. Ja, dat is absoluut waar. Ja, dat zou dan inderdaad. Het uh, nou, wordt een mooi lijstje zo. We hebben acht, nou ja, negen namen, want soms komt er ook nog een keer een vrouw bij. Lisette Pelikaan vanuit New York, dankjewel voor je bijdrage. Ja, jullie ook. Tot snel. En uh, naast me hier zit uh, Frank van der Lende voor het programma zometeen. Yes. Frank, ik, had het dus, uh, ik, heb even, ik wil even jou het lijstje voorleggen ja. dat ik nu heb verzameld. Ik heb aan iedere correspondent gevraagd... Hey, wie is nou volgens jou uh, de populairste Nederlander die er is? Want we hadden het over populaire mensen in, of, uh, populaire mensen in het land van die correspondenten. Mm -hmm. En ik zat echt te denken... Ja, ik zou zelf eigenlijk ook niet zo goed weten wie dat in Nederland zijn. Hier komen de namen. Willem-Alexander en Maxima zijn voorbijgekomen. Johan Cruijff. Ja. Robin van Persie. Freddy Heineken. Marco van Basten, Gordon, Matthijs van Nieuwkerk... en Rafael en Sylvie van der Vaart. Of althans, Rafael van der Vaart, is Sylvie van mij het de Maar middels. in Nederland. Dus ja, niet Nederland. voor buitenlanders, maar in Nederland. Nou, ze hebben het een beetje willekeurig geïnterpreteerd. Want Gordon, het meisje Ellen in China, die zei... ik vind dat Gordon de, de, meest, de populairste Nederlander is. Want dat is de enige Nederlander die dit jaar het Chinese nieuws heeft gehad. Ja, zo. Wie zou jij op zo'n lijstje zetten? Ja, ik zat ook wel aan Kruif te denken, maar... Um... Ook André Rieu bijvoorbeeld. Die is ook echt wereldberoemd. Ja, die is echt wereldberoemd. Dus dat is ook wel populair in Nederland. Ik vind het voor de zelf... heb ik er niet zoveel mee. Dan heb ik meer, veel meer met een kruif of zo. Toch voetballers. Het, is wel, het, het zijn wel echt helder. Het Nederlandse voetbal sowieso staat heel goed op de kaart. Met Guus Hiddink ook ja. en zo. Ja, zodra je in het buitenland komt, zegt ook iedereen... Oh ja, Van Basten, Van Basten. Ja, en Van Nistelrooy was natuurlijk heel groot. Ja. Snijder. Ja. Weet je, voeg ik gewoon nog lekker even Ruud van Nistelrooy toe. Yes. Zometeen, nachtbrakers. Ja. Zin in. De wereld van BNN. B -N -N. B -N -N.